Flat 113, een thriller-serie in vijf delen, geschreven door Wim Bischot. Vanavond het eerste deel, regie Hero Muller. Wie is daar? Vader, mevrouw. Ben u alles uh, in orde? Komt u maar even binnen. Goedenavond. Het is dus voor het, uh, het lekker dat ik overal even kijk. Je weet het nooit met dit weer, hè? Ja, Daar is het zomer voor, hè? Ja. Tot nog toe is alles goed, maar uh, er zijn dus er zoveel met vakantie. Uh, je kan nooit weten. Oh, ja, ja dat was idee. Ik ben alleen thuis. Hè. Ik ben niet bang. Ach, hier ook. Ik kan niet veel gebeuren. Weet u zeker dat u ook achter... Ja, ik, ik, ik heb net nog gekeken. Alles was oké. Okay. Mooi zo. Nee, bang niet. Het is niet prettig, maar bang. De lift deed even niet. Hè. Even maar. Toen ik buiten was. Een beetje ja, ruword. Je weet wel. Binnen merk je er niks van. Hoopt uh, u? Dat zal wel. Och, ja. Misschien een sigaar? Nou, mevrouw Bent. een sigaar, ja. Zegt ja. u het maar, ze zijn in huis. Nou, graag. Maar. Ogenblikje. Ja, dat klopt. <coughs> uh, gaat u gerust even zitten? Ja. <tie> Waarom snaft u? Hé, <tie> ik... Ik ruik een parfum. Tjonge, jongen, dat was weer een kanjer. Probeert u deze eens... Ik hoop het uw smaak is. Ja. Een uh, flinke. B bedankt. Bijt <coughs> u de punt eraf? De... Gewoonte. <laughs> Heb je vuur? Uh, nee, nee. Daar, op het tafeltje. Waarom kwam? wel? Hm. Ah. ah. Dat is hem. De drie bovenste flessen leeg, allemaal. Meneer Galar hierboven is nog niet thuis, blijkbaar. Er is twee keer voor hem gebeld van de televisie, maar hij is er niet. Gebeurt meer. Oh, dat is een lekkere sigaar, hoor. Nou, wie zal in de winter toch harder moeten stoken met die uh, kantoren hieronder? Ja, natuurlijk. De centrale haalt het net. Het schijnt iets minder te worden. Oh ja, ineens houdt het op. Kunnen ineens ophouden. Dat heb je in de zomer, hè. ineens houdt het op. Op deze etage is ook niemand thuis. Hoe weet u dat? Ja, anders hoor je altijd wat. Ja, dat is waar, ja. Ik scherp. Vrouwen die alleen wonen zijn meestal bang met onweer. Meestal dan. Ze zijn anders nooit zo laat. Maar misschien schuilen ze. Ja, Lekker sigaar. Uw man weet het wel. Mijn man komt over een uur thuis van het vliegveld. Ja, als er geen oponthoud is, gebeurt nog alles. Wow. De kracht is eruit, dat hoor je. Hm? Oh, de, de wind, minder. Nee, het onweer. Het zakt. Ik hoop dat mijn man gauw een taxi krijgt. Ja, maar ja, s'nachts hè. Wat zegt u? Ik zeg uh, s'nachts. Uh, het wil wel eens verkeerd zijn. Ja, s'nachts, dat ken ik. Je hebt toch graag iemand bij je? Ik wacht op een dochter. Het is al laat. Ze komt nooit zo laat. Die schuilt misschien ook ergens. Uh, niet dat ik me ongerust maak. Ja, precies, tenslotte. 19. Ten slotte? Hoe bedoelt dit? <laughs> Dan hoef je niet meer ongerust te zijn. Oh, juist. Yes. Uh, ja. Vroeger. Vroeger was dat anders. Ja, 30 jaar geleden. U, u hebt toch geen kinderen? Nee. Nee, ik heb niks. Zo. Ik zal een briefje bij meneer Allaar onder de deur schuiven. Het kan zijn dat die luif van de televisie wat moet Dan weet je dat. Dat doe ik geregeld. Ja, ik heb nog gewoon controle in de blokken hiernaast. Dat doe ik erbij met mijn collega om de beurt. Hij een avond uit, ik een avond uit. Oh. Nou, voorzelf ben ik vanavond de uh, sigaar, als je het zo wilt noemen. Mevrouw, bedankt. Het is beste. Het is over, hè. Het weer. Ja, u komt er wel uit. Ja, dank u. Ik weet er weg ben je nog op, mam? je niet binnenkomen? Nee, ik dacht ik zal me zachtjes doen. Heb je nog koffie? Doe je jas uit. Ja. Hey, je bent helemaal niet nat. Nee, ik ben gebracht. Door wie? Even mijn jas weghangen. Zo rot weer, hè? Ik dacht dat je al in bed lag. Ik nou, wacht toch altijd op je vader? Dat kun je toch ook in bed? Waar was je? Bij kennen ze. Tot nu toe? Hmm. Hoor je me uit? Nou, oh, een beetje. Dat leer je ook nooit af. Ik was ze van kantoor. En meneer bracht me weg met zijn wagen. Dat was een boefje. En geen kus, om precies te zijn. Er is nog koffie. Je krijgt het zo. De huismeester was nog hier voor controle. Ja, dat zag ik. Hij nam net mijn lift over. Nee, ja, dat zei hij. Hij ging weer naar beneden. Hij ging naar boven. Oh. Wat moet die vent boven. Iedereen is weg. Zo. Ja, natuurlijk. Nou, uh, meneer Allaar is er toch? Uh, ja. Ja, ja, ja. Jij hebt nee. hem toch niet ontmoet vanavond? Ja. Nee, nee, ik niet. Oh. Nou, ho ho ho Hoe kan dat nou? Hij heeft toch dienst tot elf uur bij de omroep? Nee, vanavond niet. Nou, dan niet, hè. Ik heb televisie gekeken. Hm. Iets goed? Er was een ander. Oh, iets goeds? Nou, nee. Nou maak je over mij maar niet ongerust, hoor. Ik heb hem trouwens niet gezien vanavond. Ja, goed, goed, goed. Ja, dat zei ik toch? Ongerust, nee. Ongerust maak ik me niet. Ja, maar, ja, ja, maar je hebt het liever nee, niet. Nee, als, als ik het liever niet heb, dan heb ik daar mijn reden voor. Ja. Nou, ik zal heus niet met hem trouwen. Zo wijs ben ik wel. En daarom hoef ik hem dan niet voorbij te lopen. Zat dit makkelijk voor de cocktailparties die hij me kan bezorgen. En de omroep betaald. Een man van 45 geurt hem eenmaal graag met iets jongs. Nou, niet dat hij mij bepaald ervoor nodig heeft. Want als hij wil, kan hij het hele ballet krijgen. Maar ja, hij heeft nou eenmaal... Ja, ja mam, je weet wel, hè? Hij heeft het nou eenmaal. Wat eenmaal. Ja, kom nou, mam, we leven niet meer in de middenleven. Trouwens. Ik trek die spullen even uit. Je koffie. Ja, vind ik wel. Ze wordt gebeld. Ja, misschien weer die huismeester. Mam, doe hem niet open. Ja, ik kijk toch eerst ooit het raampje. Even die raam te dat ik het zo laat nog storen. Oh, u stoort helemaal niet, voor Johan. Mijn dochter is ook nog niet naar bed. Ja, ik, ben, ik ben namelijk mijn sleutel kwijt. Oh. Zoiets kan nou eenmaal gebeuren. Nou, het gebeurt me nooit dat ik mijn sleutel kwijt ben. Heel vervelend. Ja, dat begrijp ik. Waarschijnlijk op straat verloren. Dat is nog nooit gebeurd. Ik snap er niks van. Ik had mijn paraplu... heb ik in de gang laten staan. Drijf, Nat, vanzelf. Ja, vanzelf, ja, Door de regen heb ik vermoedelijk de sleutel. Heel gek, hoor. Ik had mijn handschoenen, mijn paraplu... Nou ja, ik heb mijn tas nou drie keer doorgekeken. Niks. Natuurlijk heb ik een reservesleutel. Ja, die ligt binnen. Gaat u toch even zitten. Ja, het is half één, het is te gek. Ach, maakt toch niks uit. Ja, door dat weer is alles in de war. Ik heb eerst bij mevrouw Gerard gebeld. Die is nooit weg. Natuurlijk wel vanavond. Vannacht dan. Nou, ik weet dat mevrouw Gerard nooit laat is. Het zal door het weer zijn. Ja, kijk, bij haar kan ik achterom lopen en dan mijn meid kleine raampje van de keuken opwippen. Hoe kan dat? Ja, ik denk het. Mijn vriendin heeft het een keer gedaan toen ik niet thuis was. Het is schandelijk laat. Dat maakt toch niets uit. Ik had gewacht tot de regen wat minder werd. Was u in de buurt? Ja, in de buurt. Als u wilt, heb ik zelfs een kopje koffie voor u. Nee, nee, nee, beslist niet. U mag geen moeite doen. Als u naar bed wilt, wacht ik in de gang op mevrouw Gerard. Nee, nee, ik wacht toch op mijn man. Omdat u zo blijft staan. Nee, nee, ja. ik, ik, ik, ik heb net koffie gezet voor mijn dochter. Rookt u? Nee, dank u, nooit. Dag, mevrouw Durand. Bent u gestrand? Ja, hoorde je dat? Ja, ik ben ook net thuis. Ja, een Kennis belde mij op. Negen uur vanavond. Kom een uurtje praten. Nou, ik heb hem wel gezegd dat hij wel wist wat hij deed om mij door dat weer te laten komen. Nogal een egoïste. Hij doet die ook weer door de regen, alleen naar huis baggeren. Ik ga wel even naar de keuken, hoor, man. Ja, het was niet zo ver. En dit gebeurt me ook nooit. Je sleutel. Het is zo'n automatisch gebaar, daar denk je niet bij. Enfin, één keer moet de eerste zijn. Het is toch nog eens gebeurd? U zegt toen uw vriendin het traampje. Toen was ik niet thuis, dat zei ik al. Oh. Zij wist dat ik zou komen en heeft toen bij mevrouw Gerard gebeld. En met meer succes. Ik bedoel, met meer succes dan ik nu. Ja, inderdaad. Bevalt u het huis? Deze flat? Ja, ja. Nou, met zware regent kunnen de muren doorslaan. Oh ja? Ja, allemaal revolutie bouwen. Ik heb zelf nog een huis in de provincie. Het huis van mijn ouders. Wat een verschil. Degelijk, hm. hè? Maar ja, provincie. Zo bekrompen, daar kan ik niet meer wonen. Ik kom ook uit zo'n milieu. Ik kan er alleen nog geld overhouden. Overhouden? Waarvoor? Toch? Herinneringen vroeger we misschien. Ik heb een verloren, dan kan ik de plek niet in. Oh nee? Hoe verschrikkelijk? Ik zag mevrouw Gerard aankomen met een taxi, ik heb er even opgewacht. Wat hoor ik? Kunt u niet in? Nee, Dat <laughs> mevrouw Blent. Wat ja, laat, hè? Drie kwartier heb ik op een taxi moeten wachten, zeg. Tot er eindelijk eentje kwam. Ik kon wel een keer met de meneer samen. Maar zeg, ja, ik kijk wel uit. Je hoort zoveel tegenwoordig. Ik was in de bioscoop. Dat klankzinnig, gewoon. Krankzinnig. Ik had net zo goed morgen kunnen gaan. Er stond een paraplu tegen mijn deur. Die is van mij. Oh, sorry hoor. Ik had helemaal mijn zin voor een film gezet... Als je eenmaal iets in je hoofd hebt als vrouw, hè? Nou ja, u begrijpt het wel. <lacht> Dan kom ik midden in de nacht in een dameskantje terecht. <lacht> <lacht> Wat moest ik ook weer. Moest iets doen? Oh, ik weet het weer. Ja, ik moet even naar boven zeilen naar meneer Allaat. Ik zag zijn wagen beneden staan, leeg en met lichten aan. Vergeten uit te doen, denk ik. Weet u zijn nummer? Anders kan hij morgen niet starten. Ach, was dat zijn wagen? Die zag ik ook maar. Ja, dat, absoluut. Het was zijn wagen. Ja, ja, dat dacht ik ook. Ach, belt u hier maar even. Oh, dat kan graag. Ik heb het ook een keer gehad. Ja, vroeger dan, hè? Je weet je geen raad als je staat te handen en dat ding geeft geen kick. Houden wij u echt niet op? Oh, helemaal niet. Mama wil toch dus nog wachten. Mijn vader moet er thuis komen van het vliegtuig. Ja, met een half uurtje, denk ik. Oh, gelukkig! Waarom gelukkig? Nou, misschien kunnen we beter wachten tot meneer er is. Kan hij even helpen? Een man, dat heeft beslist niet nodig. Toch wel? U moet even buitenom. buiten om. Er moet misschien een ruitje kapot, wie weet. En het begint alweer te regenen. Er komt geen end aan. Ik kan het ook de huismeester vragen. Oh, die man moet ik niet. Ik woon hier nu al vier maanden en ik heb hem misschien drie keer gezien. Ik zal het nummer even opzoeken in de gids. Ja, graag zeg. Uh, drie keer heb ik die man gezien. Net een schim. Ik kan toch ook niet altijd bij u voor de deur liggen? Nou, altijd hoeft niet. Maar je zou toch zeggen, mevrouw alleen. Ah, oh, wilt u beschermd worden? Oh, nou, was ik wel gewend hoor. Ik ben drie keer getrouwd geweest. Zo. Nou, ze leven nog alle drie. Zo. Hey, hij leeft niet op. Hey. Nee, meneer Allard hoort de telefoon zeker niet. Nou, dat lijkt me sterk. Ik hoor het hier zelfs. Ja, gehoorig is het hier wel. Ja, revolutiebouw. Dan is hij zeker niet. Maar u zei toch... Beslist, dat... het was zijn wagen. De lichten waren aan. Ik vergis me nooit in de wagen. Nee, natuurlijk niet. Als je drie keer getrouwd bent geweest... betekent dat drie keer een andere wagen. Nou, dat oh, dat vind ik niet hoor. Jonge meisjes zijn nieuwsgierig. Voor mij mag het. Ik hoor ook graag wat. En uh, ik heb geen geheimen. Dat was een tijd dat iedere man mijn telefoonnummer noteerde. En met veel keus schiet je bokken. Ik heb drie keer een bok geschoten. Met drie alimentaties uw argumenten waren zeker sterk. Oh, ik had altijd de rechter op een hand, hè. Oh, nou, dan hebt u gebot. Ach, al die praatjes van elkaar eerst leren kennen, dat is toch waanzin. Dat willen zij wel, maar ik niet. Ze zat er altijd meteen bovenop. Oh. Ja, ja. Misschien is het fout, maar zo ben ik toch eenmaal, hè. Ach, zo'n probleem was het trouwens niet, hoor. Mijn laatste huwelijk duurde één dag. Stop een taxi voor de deur. Oh, oh, paps? Ja, dat zou hem kunnen zijn. Ja, klopt wel. Ja, ja, hij kijkt naar boven. Heeft hij geen koffertje op zo? Ja, natuurlijk wel. Hij heeft niks bij zich. Ik vang hem wel op. Is uw man veel weg? Hij moet toch alles weg, eh, buitenlandse relaties. Ja, nou, lijkt mij niet zo vervelend. Je hebt nog eens tijd om tot jezelf te komen. Morgen moet eenmaal. Nou, als je man een tijdje weg is geweest, wordt alles toch weer als nieuw? Ja, dat heb ik nooit gehad hoor. Die voor mij lieten me nooit een minuut alleen. Geen seconde zelfs. Maar je leest wel eens in romans, hè? Ja, natuurlijk, romans zijn fantasie, maar oh, ja. U houdt van grapjes, hè? Ja, ja, ja. Maar ik ben heus een ernstige persoon, hoor. De meeste mensen denken het niet van me. Ze nemen me niet zo serieus, omdat ik misschien een beetje de bufste indruk maak. Maar, nou ja, dat, dat weet ik wel, hoor. Maar het zit in de familie. Je doet er niets aan. Aan die familie? Ja, precies. <lacht> Hallo. Dag, Marta. Zo kom ik midden in een feestje. Dag dames. Dag nee, Brend. Feestje in de nacht en allemaal nog in wandeltenu. Ik verdur al zijn sleutel kwijt, het wachten was op jou. Die zou bij mevrouw Gera even door kunnen lopen. Ja, toch? ja, ja, ja, veel al zoiets. Inbreken ligt er wel. Haha, oh. <laughs> ja, u slaapt het liefst in uw eigen bed. Het ja, was zo'n vreselijk weer vanavond, hè. Hoe ging het in het vliegtuig? Zo, oh, dat is heel erg mee, bovenmerken er weinig van. Ja, ik heb wel de plassen gezien. Had je geen koffer? Um, jawel, die staat toch op het vliegveld en uh, ik had graag direct een taxi, ze kennen me daar wel. Ach, als u dan zo vriendelijk wilt zijn, meneer Brent. Ja, het spijt me hoor dat ik u lastig moet vallen. Ze wilde het eerst zelf doen, maar misschien moet er wel een ruitje geslagen worden, hè? Dat is mannelijk. Ja, hartelijk dank, mevrouw Brent was erg vriendelijk van u. U ziet zelf dat u ons niet opgehouden hebt. Gelukkig maar, hè? zo midden in de nacht. Ach, mevrouw moest toch wachten op de baas. Ach, ik moet natuurlijk mee. Uw paarde plus staat voor mijn deur. Denkt u dan dat meneer Boven gewaarschuwd wordt? Anders kan hij morgen niet starten. Ach, dat zou ik nu zelf kunnen doen. Of nee, doet u het maar. Uw dochter weet het nummer, hè? Dag, nacht Oh, vrouw en alleen. Nou, ben zo terug. Doet u hier? De, de deur stond open. Je hebt die Puk sigaar nog in je mond? Ik heb wel graag mijn handen vrij. En? Wat wilt u? Oh, je, je, je kunt nooit weten, hè. de deur stond open. Mag dat niet? Mijn man helpt een van de dames. Hij is een sleutel weg. Wat doet u weer op deze etage? Nou, er is een deur open staat. Ga even kijken. Ik heb het al gezien. <tus> het is in orde. Dus eh. Uh... Meneer is thuis. Ja, meneer is thuis. Het is tijd om naar bed te gaan. Ja, uw dochter is ook thuis. Ja, net. Ze passeerden me in de lift. Tenminste, euh, ik dacht dat, dat het uw dochter was. Ze had zo'n fluwelen jas aan. Een gemakkelijke jas. zit er waarschijnlijk meneer Alai waarschuw. De lichten van zijn wagen branden nog. ja, nou, het gaat me ook niks aan als uw dochter naar boven komt. Dat dacht ik ook. Het gaat me niks aan hoor. En dat de lichten van zijn wagen branden. Dat had ik ook wel gezien. Hij is niet thuis, maar overal brand nog. Licht is vet. een Beetje vreemd. Vreemd? Hoe bedoelt u? Gewoon, een beetje vreemd. Heb ik het neushoor. Oh, dus dan moet u dat onderzoeken, hè? Als u dat vindt. Ja, ui, ik kijk wel uit. Het is mijn terrein niet. Er gebeurt nog wel eens wat in deze buurt. Ik heb de politie gebeld. Zo? Ja, ik wel. Tja, dus... Als je dat nodig vindt. Dat weet je nooit, hè. daar je toch, laat ze maar komen. Beter voorkomen dan genezen. Nou, uh, goeienacht mevrouw Brent. Goeienacht. Wat had die man? Hoezo? Nou, hij deed een beetje... Ach, hij kan soms zo brutaal zijn. Nou, het was zo gepiept. Er stond een klein raampje open. Bovendien was zelfs de deur van het balkon niet op slot. Dat wilde dus zeggen dat de hele parade niet nodig was. Echt vrouwelijk. Als die durant tenminste een vrouw is. Wat is het dan? Je denkt toch niet... Ja, ik weet het niet. Veel charme is er niet aan. Ik kan me vergissen. Er is veel al naar bed. Nee. Waar is ze dan? Toch niet naar boven, zeker in de nacht? Ze kon toch telefoneren. Dat deed ze. Vlak voor jij binnenkwam. Hij was niet thuis. Dan is hij wel. De lichten van zijn kamer branden volop. Ik keek naar boven toen ik thuis kwam. Hier was de boel dicht, boven was het licht aan. Weet je dat zeker? De huismeester zei ook al zoiets. Zeker een spleet van een halve meter licht, die ik zag. Wat moet zij nu boven? Die vent. Moet jij zo nodig naar boven? Wat krijgen we nou? Dan Heb jij geen betere vriendjes? Hij komt al, nou, pa. Nou, hij verbeeldt zich al genoeg, die gecheesdaktuur. Moet er zo nodig nog achterna gelopen worden? Mij toch een raadsel hoe sommige kerels dat voor elkaar krijgen. Als het niet aan de vrouwen ligt. hè, ben je weer het overdrijven? Je moeder is het er wel mee eens, maar zegt nooit wat als ik erbij ben. Oh nou... Schijnbaar. Goed, pa overdrijft niet. Zal ik jullie eens wat vertellen? Hij was niet thuis. Ik heb gebeld en geklopt. Niets. Mevrouw Gerard stond er zo op. Is het eigenlijk waar dat een wagen in één nacht leegloopt? De wagen loopt niet leeg. Ja, ik bedoel... Als je hem zo de hele nacht laat staan met de lichten aan... ...komt de vrije morgenochtend niet eens achteruit. Dat wel. Zullen wij ons zorgen maken. Hij doet natuurlijk een boodschap in de buurt... Om één uur s'nacht nachts. Haha, op hij is wat tegengekomen. In de regen. Ja, de huismeester vond het ook al vreemd. Jullie zijn voor hem zorgzamer dan voor mij. Is er nog een biertje in de ijskast? Hmm? Ja. Ja, ja, ik doe het zelf wel. Hé, nee, nu, het is verrekt laat tegenwoordig. Pa heeft het niet graag, dat merk je wel. Maar toen nou, ik zeg het maar. Nou, Hé, laat die nog een tijdje op doorgaan, zeg. Dat heb je als je thuis woont. Ze zien alles. Nou, er staat er niks tegenover. Ach, maas, schrijf toch uit? Geen enkel meisje van mijn leeftijd woont thuis. Ah, lekker koud, zeg. Zeg, hmm. ik heb er nog eens over nagedacht. Misschien is het toch wel rot voor die knaap. Telefoneer nog maar een keer. Hm, misschien krijgt je borgen wel bloemen van hem. Mm -hmm. Mag het nou wel, Ja, ah, Ik wil niet rot doen, zeg ik, toch? Dat het het zou wel voor niks zijn. Dan hebben wij ons best gedaan. Het is mij ook een keer gebeurd. Genoeg om twee dagen de pest in te hebben. Garages, oeh, vertel me wat. Uh, weet je het nummer nog? Ja, ik heb het hier. Met wie wilt u spreken? Uh, ik. Uh... Blijft u aan het toestel. Met wie wilt u spreken? Hallo? Hallo? Ik, ik, ik denk dat ik verkeerd ben. U spreekt met de politie. Wie belde u? Uh, uh, uh, meneer Allah. Waar belt u vandaan? Blijf aan het toestel. Ik vraag, waar belt u vandaan? Van beneden. Ik, ik, ik woon hieronder. Welke flat? Ik vraag welke flat, het nummer van uw flat. Uh, uh, flat 112. Goed, ik kom beneden. Wat was dat? Met wie sprak je? Wat heb je? Er is politie. Boven. Politie. Wat zei hij dan? Ze, ze, ze komen hier. Politie hier. Wat krijgen we nou? Politie. Ja, uh, hij zei het. Hij, hij zei, ik kom beneden. Hier. Mooie tijd. Ze lijken wel gek. Ja, ik doe wel op. Inspecteur, van de politie. Ik heb er misschien nog een beetje te bespreken. maar natuurlijk komt u binnen, inspecteur. Dat is mijn... Vrouw, mijn dochter. Vrouw. Vrouw. Een beetje geschrokken, hm? Geschrok, hè? Geschrokken? Hm. Waarom? U had een assistent aan de telefoon. Is er iets gebeurd, inspecteur? Oeh, gebeurt altijd wel wat. U uh, belde dus op. Ja, ja, ja. U wilde die meneer... Uh, uh, hoe M heet hij? Meneer Allard. Juist, uh, die wilde u dus spreken. Ja, mijn dochter wilde hem... wilde hem waarschuwen. Ja, gaat u door, meneer... Uh, meneer Brent, zegt u? Mm -hmm. Ja, de lichten van zijn wagen waren er nog aan. Hè? Uh, lang. Hoe bedoelt u? Waar is al lang aan? Om oh, minstens een uur. Ik heb al een keer getelefoneerd. Ah, geen gehoor? Nee, niets. Uh, heeft het nummer zeker in de gids opgezocht, hoor? Ja, ja. Uh, ja, ja, ik zie die gids liggen, hè, zodoende. En uh, u had al eens een keer eerder getelefoneerd? Uh, ja. Hoe lang geleden? Nou, uh, een kwartier geleden, nee, een half uur. En geen gehoor? Nee, nee, niets. Uh, was de heer Allaire een uh, goede kennis? Een buurman? <tus> Meer niet. Niet thuis zullen komen, geen gehoor, nee. niets. Nee, nee. Nee, dat klopt wel. De nee. heer Alar is dood. dood. Dood? Wat zegt u? Nee, dood. Vermoord. Een uur geleden.